Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Oud-minister Mona Keizer stapt uit de BBB. Ze spreekt van een vertrouwensbreuk omdat zij Caroline van der Plas niet mocht opvolgen als fractieleider. Vrijdag werd bekend dat Henk Vermeer de nieuwe fractieleider van de BBB is. Volgens Keizer was afgesproken dat zij het stokje van Van der Plas zou mogen overnemen. Ze gaat nu als zelfstandig Kamerlid verder. Ze zegt dat ze zich niet gaat aansluiten bij een andere fractie. Het Europees Parlement gaat voorlopig niet stemmen over het handelsakkoord met de Verenigde Staten. De heffingen van president Trump staan na een uitspraak van het Hoge Rechtshof op losse schroeven. De gevolgen voor Europa zijn onduidelijk, zegt correspondent Ardie Stemerding. Ik denk dat heel veel zal afhangen van waar de Amerikanen mee komen. Hè. Die is om duidelijkheid gevraagd vanuit Brussel, maar dat heeft tot nu toe nog onvoldoende opgeleverd. Volgende week overleggen de hoofdonderhandelaars in het Europees parlement... hoe ze verder willen met het handelsakkoord. Een klein ogenblik. Ja. Slowakije levert geen noodstroom meer aan Oekraïne. Premier Fico had er al mee gedreigd om Oekraïne onder druk te zetten... om de aanvoer van Russische olie te herstellen. Slowakije kreeg ruwe olie via een pijplijn over Oekraïns grondgebied... maar die is beschadigd, volgens Oekraïne, door een Russische drone. Ondernemers kiezen de laatste weken vaker voor pensioenbeleggen. Dat is een manier om voor het pensioen te sparen in box 1. Nu beleggen ondernemers vaak in box 3, waar alle reguliere beleggingen in vallen. Maar vanaf 2028 moeten ze elk jaar belasting gaan betalen over het werkelijke rendement. Bij pensioenbeleggen in box 1 betaal je pas belasting als het pensioengeld wordt uitgekeerd. Aanbieders van zulke pensioenproducten zeggen dat de belangstelling van ondernemers de laatste weken sterk is toegenomen. Het weer, hier en daar regent het. Minima vannacht tussen 5 en 9 graden. Morgen veel bewolking en vooral ochtends wat regen bij 9 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Ja, de weg naar morgen is van ons en, en de weg zou hopelijk zijn Maar de toekomst die ligt klaar Hey! Yeah. You need me Je deelt het, je me en het keelt me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 Hoofdding. En ik heb geen kut gedaan. Ik heb Netflix alweer uitgespeeld en alle films gezien. Hey, iemand al me tegen dit gaat fout als dus Niemand me opdeel en me menen. Ik wil één hoortje de lucht zien. Dan man van links naar rechts. want ik zeg, ik blijf nog even liggen door de zonder dagjes aan. Je is in de van grip, bewegen, spiertel dat er morgen weer verschijnt. Want jij bent de meid, ik zijn maar tegen, ik niet weg te gaan. Dus laat me weten hoe je heet, en maak me weer compleet. Oké, okay, luister goed, dit is hoe het met je gaat, man. ah, shit, ik ben weer uitgegaan en die wolf die kwam naar buiten, ja, het weet wel, volle maan. ah, en ik doe niks voor die stand tank. want ik lig liever met een deken en een beetje op de bank, want je wilt mieten, laat maar zitten, net als een druif heb ik liever zonder pitten, nog één filmpje, de laatste dan, want met nul dopamine weet ik dat ik niet slaap. Ik heb geen kut gedaan Ik heb Netflix alweer uitgespeeld En alle films gezien Iemand houdt me tegen Dit gaat fout nu Als niemand me opdeelt En me meeneemt Ja, me meeneemt En we gaan weer zwaaien Ik blijf nog even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 de dromen, dan in dit verhaal, wat nog niet af is. Dus zeg me, wat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 Als je vraagt waar ik dan sla, dan zeg ik nee, ik sla niet thuis vanavond. Met je hoofd op die rommel hart. Hey, staat nu de tijd in de brand? Mijn leven gaat nu pas van start. De voorronde van de Rob woordvraag. En een van de bands die meedoet is Pampel. Pampel. Pampel. Pampel. Zullen we doen? Nee, we doen het niet overnieuw. Want ik zeg gewoon van Pampel is Pampel. het. Pampel. Ja, waar Pampel. komt die naam vandaan? Dat is mijn achternaam. Dat is jouw achternaam. Dat is mijn, waar het vandaan komt. God mag het weten, maar ik weet het niet. Wie opgericht? <lacht> ja, geen idee. Mijn vader heeft het aan me gegeven. <lacht> maar even over, want de band is naar jou genoemd natuurlijk. Ja, zeker. Wat voor muziek?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 Volgens mij moet er nog even geteld worden. We zijn met z'n zijn, zijn, uh, ja, zijn Ik niet hoor. Ik, ik doe niet mee hoor, in ieder geval. We zijn met z'n zeven. Ja, goed. Uh, maar uh, dat, dat jullie hebben wat we inmiddels. Uh, Zeker. Ja, we hebben deze zomer hebben we ook SIL mogen doen, SIL Amsterdam. Aha. Dat was superleuk. We hebben nog een ander festivalletje gedaan en een kleine andere dingetjes. Superleuk en gezellig. En, uh, Dan het materiaal.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 Waar ik altijd veilig thuis weg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 Maar witte mensen hadden respect voor de ander Maar ging vast over hun grenzen Ongevoed met, heb je een naaste lief? Nu weet ik dat niemand altijd lief is Of je dat nou wil of niet Groei eens om, deze is ouder weer eens van een ander houden Groei eens om, deze is wijzer Dit maakt je alleen maar kleiner Beter leer iets van je privilege. Wees bewust, blijf proberen stilstaan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 je kunt ons mailen. <laughs> gmail.com. En um, we, hebben, we hebben ook TikTok. Je kunt ook AlteReva op TikTok uh, opzoeken. Is voor een dansje, jongens. Dus, en we uh, hebben uh, ook een, een museum site. Maar we willen ook een eigen website gemaakt. Die is er nog niet. Um, of, ben ik iets vergeten? Newsprint. Nieuwsbrief. Spotify. Op Spotify. <laughs> AlteReva op Spotify. En je kunt inderdaad je, ons, je ook aanmelden voor onze nieuwsbrief. Um, en dan krijg je die één keer per maand ongeveer.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 was like fruit and her body rattled and shook and I went so fast.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 There was a is ZFM.